De werkweek is gedaan Kan ik weer uit winkelen gaan Op vrijdag en zaterdag lekker kopen En zondag zijn ze ook nog open Na het werk kijk, ik TV Zit met de reclame vol op de play Ik wil nog meer overwerken Mijn kooplust Eigenlijk niets meer nodig, het is allemaal overbodig Maar kopen geeft mijn leven kleur, ik wil trein van mijn een terrier Mijn oude spullen nog niet eens versleten, helaas geen mode meer moet je weten De collectie wil ik kopen, ik zal toch niet voor gek gaan lopen Bij het programma op de tv, kijk ik naar mijn portemonnee. Het kost me jaarlijks heel wat centen, steeds die nieuwe kleuraccenten Kult mijn hebzucht, ik koop maar weer een dvd Met cola en chips op de bank leef ik met de film Sterre mee Maar dan klaakt mijn geweten leef om te kopen en te vreten Dan geef ik een paar euro's aan het goede doel Ze dus koopt mezelf een goed gevoel, koopt mezelf een goed gevoel